Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Mariupol liggen mogelijk 9000 lichamen begraven, dat zegt Oekraïne. Op satellietbeelden is te zien dat er waarschijnlijk een massagraf ligt. Maar alsnog is het moeilijk om vast te stellen wat er precies is gebeurd... omdat het gebied in handen is van de Russen, zegt deze deskundige. Wat we wel hebben zijn satellietbeelden van uh, plekken die vernietigd zijn of bijvoorbeeld van, uh, van massagraven die op dit moment worden gegraven. Dat zegt iets over wat er gebeurt, maar nog niet over wie er slachtoffer was en wie de dader was. Dat zullen de Russen op dit moment uh, zoveel mogelijk proberen achter slot en grendel te houden. Toch proberen onderzoekers erachter te komen wat er is gebeurd door de satellietbeeld te vergelijken met eerdere Russische massagraven, zoals in Butsja. Nederland koopt eind van het jaar helemaal geen Russisch gas meer in. Minister Jetten wil niet langer de oorlogskas van president Poetin spekken. Voor de winter worden de gasopslagen zoveel mogelijk gevuld. Max Verstappen heeft de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix in Italië gewonnen. Hij hield onder andere de Ferrari van Charles Leclerc achter zich. Dat betekent dat Verstappen morgen op pole position staat bij de eerste sprintrace. De eindstand daarvan is de startopstelling van de race van zondag. En al suppend ging een groep jongeren vanmiddag het afvalplastic in de haven van Hoorn te lijf. En balancerend op de plank met de grijper in je hand is nog niet zo makkelijk om het afval uit het water te vissen. Maar leuk vinden Shema en Mike het wel. Ik hou gewoon heel veel van de wereld en ik wil gewoon het best doen met de wereld en zo. En ik vind het ook natuurlijk leuk met mijn vriendinnen. Heel gezellig ook. En de... En dit doet ook gelijk iets voor de natuur en dat is ook hartstikke goed. Het is trouwens niet zonder reden dat ze vandaag het water op gaan, zegt deze organisator. Het is vandaag World Earth Day en dat betekent dat het een soort van moederdag voor de aarde is. Dus dat we met z'n allen vandaag extra lief voor de aarde zijn. Wat wij mee willen geven aan jongeren door dit te doen is dat we met z'n allen de wereld een stukje beter moeten maken. En als we allemaal een klein beetje aan ons eigen stukje om ons heen denken, dan wordt de wereld al heel snel een stukje beter.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 You're looking good, I like what you're doing. Take my hand and then we're rolling on the floor You got that message and I know you read everything I lay it out cause we've been going for a time, you know I've been squeezing every second like it's over But now I heard when I was locked that you just couldn't wait You've been playing me out with this little skirt number But does she know about this thing we had together? How could you just forget, forget? It's like your day and night like your like saying nice.